Drie uur, Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal ouders dat gebruik maakt van een kinderdagverblijf neemt snel af. Twee derde van de ondernemers in de kinderopvang ziet het aantal klanten teruglopen. En nog eens 19% verwacht dat dat de komende tijd zal gebeuren. Volgens de brancheorganisatie komt dat deels door de bezuinigingen van het kabinet. Waardoor ouders een groter deel zelf moeten betalen. Maar er spelen ook andere factoren een rol, zoals andere werktijden van ouders en afname van het aantal kinderen in een wijk.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 Verkiezingsfraude is volgens het Hof niet bewezen. De eis van de oppositie om de uitslag ongeldig te verklaren is daarom verworpen. Waarnemers noemen de verkiezingen van eind vorige maand ongeloofwaardig. Zo was in sommige kiesdistricten de opkomst 100%, terwijl de stemlokalen daar moeilijk bereikbaar waren bij gebrek aan verharde wegen. Ook kreeg Kabila in sommige districten alle stemmen en zijn tien tegenstanders geen één. Oppositieleider Tshisekedi beschouwt zichzelf als winnaar, maar roept zijn aanhangers tot nu toe op kalm te blijven.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 Jurus Wim Brands. Ja, welkom. Goed dat u er nog bent. Hoe word ik wakker in één nacht? Programma van de Human. In samenwerking met de VPRO en Brandstof. Met dank overigens aan nachtvluchten van Omroep Max. Die haar zendtijd ter beschikking stelde voor deze nacht. Vier filosofen hebben we uitgenodigd. Twee hebben we er al gehoord in het vorige uur. Stine Jensen en Ger Groot. En we gaan... Dit uur horen René Ten Bos en René Gude. En dan komen ze later ook allemaal nog terug tussen zes en zeven uur. Het laatste uur van deze nacht komen ze allemaal aan tafel. En dan gaan we ons gezamenlijk buigen over de onderwerpen van vanavond. De liefde, de dood, vrijheid, het kwaad. Ik zal nog even zeggen hoe u zelf kunt uh, reageren. Dat kan namelijk via facebook.com slash durf te denken. Maar u kunt ook een vraag twitteren naar ons. Hashtag wakker En dan kunt u een brandende vraag formuleren. Kort aan een van de filosofen stellen. We hebben ook uh, gevraagd aan de mensen die hier in de studio... in de Westergasfabriek zitten of ze muziek willen uitkiezen. En de mensen van brandstof hebben de teksten weer voor ons verzameld, de muziek verzameld... zoals ze dat ook met de vragen doen. We krijgen nu Thomas Lamers. En ik moet zeggen dat uh, ik dadelijk met René ten Bos ga praten over vrijheid. En Thomas heeft dus ook een plaat over vrijheid. Ligt hem even toe, Thomas. Ja, ik heb um, van Nina Simone... I wish I knew how it would feel to be free. Leek me toepasselijk. En ik heb deze plaat uitgekozen omdat ik een jongen ken op Cuba... En laatst heeft Sunny Bergman me overtuigd... dat iedereen die naar Cuba gaat verliefd wordt daar. Um, maar ik wil zelf graag geloven dat, ik het, uh, ja, dat het bijzonder is wat hij en ik hebben gehad. En dat, dat denk ik ook echt. En wat ik me vooral herinner is uh, avonden dat ik bij hem op de veranda zat... en dat ik hem Europese en Amerikaanse muziek liet horen... die hij nog nooit had gehoord. Um, of misschien per ongeluk een keer. Uh, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin, Mark Bolen nota bene... Uh, maar ook dus Nina Simone en, en, en ook wat muziek van nu. En um, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free is qua tekst en energie uh, ontzettend toepasselijk op wat ik voor hem wens als voor zichzelf denkende, intelligente jongen. En daarom heb ik dit lied uitgekozen. zit nu aan tafel René ten Bos. Hoogleraar filosofie wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En René heeft de vrijheid toegeschoven gekregen. En ik ga even een stukje voorlezen van wat je hebt geschreven. Want dat eindigt met een mooie vraag die je dan zelf meteen kunt beantwoorden. En dan mag je er ook een van je boeken gelijk eh, aan vast eh, solderen. Ja, dat kan niet verbinden. Ik wil het bij vrijheid niet hebben over de liberale opvatting van vrijheid. Onze vrienden van de VVD of de PVV maken iedere dag maar weer op hun eigen droeve manier... 130 km per uur komt het weer voorbij... duidelijk hoe vrijheid ideologisch misbruikt wordt. Wel wil ik het hebben over vrijmoedigheid, over het belang van het vrijmoedig spreken... Het meest indrukwekkende naoorlogse icoon van vrijheid. De man die op het plein van de hemelse vrijheid een hele stoet leger tanks tegenhield. De vraag die we centraal zouden kunnen stellen is... wat betekent Tian Men vandaag de dag nog voor ons? Nou, dan mag je je eigen vraag beantwoorden, René goede vraag. Welkom. Moe, ja, go, hi. Een uh, goede vraag moet je nooit bederven door een antwoord. Uh, <laughs> dat is een heel natuurlijk voor uh, filosofen. Vandaar dat al die vragen waar Gerrit net over had, die kun je natuurlijk niet goed uh, beantwoorden. Uh, wat betekent het eigenlijk? Ik zat mij dat af te vragen. Hoezeer is dat nog op bijvoorbeeld het netvlies? Uh, die opstand die toen plaatsvond in, uh, in Peking. En ik zit me ook wel eens af te vragen vandaag de dag hoe wij omgaan met vrijheid. Hè? De een die wil inderdaad 130 kilometer per uur rijden... en denkt dat is een vorm van vrijheid. Misschien heeft dat gevoel van kwaad, waar Gerrit over had... dat je dat leuk vindt, toch ook te maken met een soort van vrijheidsgevoel. Uh, dat kan ik niet precies beoordelen. Uh, de ander die gooit bijvoorbeeld, denk aan Prins Klaus, zijn stropdas af... Hè? En, uh, de, en denkt, dat is ook vrijheid. Je kunt er ook heel anders naar kijken. Ik weet dat... Uh, ik had ooit eens een baas... en die, uh, die zei, waarom doe jij nooit een stropdas om? En die meneer die zei toen onmiddellijk tegen mij... van: uh, ik zei, daar heb ik een hekel aan aan die dingen. Waarop hij zei, ik ook, en daarom draag ik er maar één. Dus dat zijn... Uh, dus, dat is ook een vorm van vrijheid, hè? Dus, die je kunt veroorloven. Maar uh, wat daar op het plein van de hemelse vrede gebeurde... dat is uh, een hele belangrijke vorm van vrijheid, denk ik. Ik kan niet goed beoordelen wat het nu nog betekent voor de huidige generatie. Het is inmiddels toch ook alweer twintig uh, jaar geleden dat dat gebeurd is. Maar ik zie nog steeds, ik was toen bijna dertig... en ik zie, die, uh, ik zie die gebeurtenis nog steeds van die ene man die zijn hand omhoog houdt... en dan een hele reeks tanks tegenhoudt. En die doet iets, die durft iets... waarvan ik mij voortdurend afvraag van... zou wij dat hebben gedurfd, zo wij dat hebben gekund? En wat doet hij uit naam, waarvan doet hij dat? Nou, er zijn allerlei filosofen die daarover geschreven heeft, hebben. En een van de filosofen die daar zeer indringend... ook al is het maar op twee pagina's over geschreven heeft... dat is een uh, man in een uh, uh, Giorgio Agamben, een Italiaanse filosoof... in een heel moeilijk boekje, The Coming Community heet dat. En dan in twee pagina's, op ja, twee pagina's. Ja, die schrijft daar in twee pagina's over. En uh, zijn interpretatie daarvan... Er zijn twee dingen die interessant zijn, al dus uh, Agamben. Het eerste is, waarschijnlijk staat die man helemaal voor niks. Hij, die, die, die, die kerel die daar staat, dat noemt hij... Wij weten zijn naam inmiddels, we weten wie dat is. Maar op het moment dat hij daar staat, is dat een anonieme figuur. En op het moment dat dat een anonieme figuur is... en hij een soort van dapperheid tentoonspreidt. op dat moment <coughs> weten wij niet waar hij, wat, voor, wat voor idealen hij heeft... wat zijn achtergronden zijn. En zo'n soort persoon noemt hij dan... en dat is een bekende term in de filosofie van de tegenwoordig... een soort singulariteit, iemand die los... Uh, gesoldeerd is van zeg maar, zijn hele achtergronden en, en weet ik veel wat. En, en die doet dat. En daar ziet hij een soort van uh, vrijheidsbewegingen... die heel anders is dan die liberale gedachte. Tweede, dat hij zegt... dit representeert ook het grote conflict van de komende uh, decennia. Dat is namelijk het conflict tussen de staat en de niet-staat. En de niet-staat definieert hij als menselijkheid. En uh, dat conflict is gaande. Hij is niet de enige die dat beweert. Je hebt een enorme ideologie, zeg maar, vandaag de dag van de terugtredende staat, de terugtredende overheid. En tegelijkertijd grijpt die staat op steeds meer gebieden, grijpt die staat gewoon in. Geef eens een He? voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld uh, dat, dat overheden zich steeds meer gaan bemoeien, bijvoorbeeld met het beleid in ziekenhuizen, dat overheden zich steeds meer gaan bemoeien met het beleid van universiteiten, gevangenissen, noem maar op. Je ziet dus dat dat, dat, de sta, dat zijn uh, discussies die op dit moment natuurlijk plaatsvinden. Maar het, het, het interessante is, is dat die, die staat steeds meer gaat ingrijpen. Omdat zij eigenlijk vindt dat zij iets te vertellen heeft over hoe wij ons leven moeten inrichten. En in het bijzonder hoe jij en ik de behoeften van allerlei mensen moeten zien te bevredigen. Maar de paradox is dus dat die staat tegelijkertijd zich terugtrekt. Die tre trekt zich terug en die grijpt in. Dat is het verhaal. Ze trekt zich ja. terug en grijpt in. En dat is een, uh, het is een analyse die ik deel, die ik ook heel sterk zie. Je krijgt uh, enerzijds krijgt je het verhaal: je mag steeds allemaal eigenlijk zelf bepalen wat je aan het doen bent. Je mag dat ook helemaal zelf. Dat lijkt een soort vrijheid te zijn. Zelfredzaamheid en dat soort zaken. Maar wij gaan jou bijvoorbeeld wel gigantisch controleren... over de vraag of dat wat je doet, goed doet. En, dat, dat, dat, en daar zijn ze steeds uh, sterker uh, in geworden. En waarom is dat? Uh, ik denk dat het iets te maken heeft... met, met uh, de hele neoliberale ideologie van markt... En uh, uh, mensen die uh, steeds meer gereduceerd worden tot klant. En als klant betekent dat betekent dat je in feite alleen maar je behoeften en wensen bevredigd wilt zien. Dus als ik een student als klant heb, dan moet ik kijken naar wat zijn de behoeften en wensen. En de meeste studenten die ik heb, dat zijn onder andere bedrijfskundigen. Nou, daarvan is het gros ongeveer 98 procent uh, wat men noemt extrinsiek gemotiveerd. Dat wil zeggen, die hebben wel behoefte, maar geen inhoudelijke behoefte. Die hebben vooral behoefte om zo snel mogelijk af te studeren. Als ik die als klant be uh, zou behandelen, louter als klant... dan kan ik ze zo een papiertje geven. Snap je? Dan ben je, dan ben je goed bezig. Ja, maar dat doen wij nog niet. Er zit nog een soort van professionele normativiteit in de weg. Toch heb je, ervaar je wel de druk om, om op die manier ook studenten te gaan behandelen. He, op het moment dat ze te weinig hun cijfers halen... He, omdat dat bijvoorbeeld niet goed gaat... dan, dan, dan, dan krijg je, word je op je vingers getikt. Dat soort dingen. Hier laten we je verhaal naar aanleiding van uh, Alcambon... je korte uiteenzetting over de vrijheid e even rusten. Want we gaan uh, naar de muziek die je hebt gekozen... en dan kunnen de mensen hier hun brandende vragen... twee aan je voorbereiden. En... Wat heb je nou meegenomen over vrijheid? Captain Beefheart. Leg uit. My Human Cap Me Blues heb je meegenomen. Ja, dat komt van een uh, cd die heet uh, Trout Mask Replica. En dat is een van de meest tyrannieke cd's uit de geschiedenis. Ja. Uh, Bievaart heeft, dat weet je misschien wel, die heeft uh, de sweep gelegd over, uh, over zijn muzikanten. En muzikant. nam ze mee de woestijn in ook, hè, Om ze te. De ja, in een rol ja. uh, Onder productie van Frank Zappa en die jongen die heeft, uh, ja, ze daar echt gewoon uh, maandenlang opgesloten in een soort uh, woonwagen en noord naar noord moesten ze leren spelen en toch is de muziek die daar uitgekomen is, die heel precies is. En die de echt als een fascist-bully ingeracht is. En die muziek die is tegelijkertijd conceptueel, spiritueel voorkomen van een pot gerukt. En, en, en dus in die zin heel, heel kunstzinnig vrij. Ja, vrij. Maar wat leert ons dit, uh, René? Um, ja, hoe moeilijk het is. Je kunt, uh, je, je, kennelijk kun je vrijheid op hele verschillende niveaus beleven. Of je kunt het ook anders zeggen: Bifaat veroorloof zich de ultieme artistieke vrijheid, maar, maar uh, geestelt daarvoor een aantal muzikanten. My human get me blues. I saw you baby dancing in your X-Ray King Dress! I knew you were under duress I knew you under your dress Just keep coming, Jesus You're the best dress You look dandy in the sky But you don't scare me Cause I got you here in my eyes In this lifetime You got my human gets me blue Put your jaw hanging slack and your hairs curling like an old Navy fork sticking in the sunset. The way you were dancing, I knew you'd never come back. You were straighter to keep your old black crack patent shoes. In this lifetime, you got my human, gets me blues. Under your furry crawling brow, a silver bow rings up in inches. You were afraid you'd be the devil's red wife. But it's all right, God took your dance and would have you young and in his harem dress you the way He wants cause he never had a doll. cause everybody made him a boy, and God didn't think to ask his preference, you can bring your dress, and your favorite dog, and your husband's cane, and your old spotted hog. IN THIS LIFETIME YOU GOT MY HUMAN GETS ME blues. Ja, dat was Captain Beefheart hier tijdens Hoe word ik wakker in een <coughs> nacht live vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam tot zeven uur. De brandende vragen aan René ten Bos. De eerste. Hallo, ik ben uh, Reine en mijn vraag is hoe weet ik dat ik vrij ben? Dan ga ik meteen een tegenvraag stellen. Ja, um, hoe, um, hoe lang zijn jouw tenen? Um, wil je dat in millimeters? Of in... Nee, nee. Sommige mensen hebben lange tenen. Sommige mensen hebben geen lange tenen. Hoeveel kun je velen? velen in... Hoeveel verdraag je bijvoorbeeld van oh, okay. andere mensen? Bijvoorbeeld van mensen die je lief hebt. Word je helemaal ziek als je vriendje jou bedriegt? Of kun je dat over je heen laten gaan? Zoiets heeft met vrijheid te maken. Wil je daar een echt antwoord op? Ja, ja, ja jij stelt mij een vraag <laughs> en ik stel mijn vraag terug. <laughs> uh, dat is, uh, soms heb ik lange tenen en uh, soms niet. Nou, dan heb je soms een ervaring van gebrek aan vrijheid... en soms heb je een ervaring van vrijheid. Ik denk dat vrijheid uh, ook iets te maken heeft met dat soort dingen. Het vermogen tot uh, onverschilligheid. Uh, oh. hè, dat, dat is wel heel belangrijk, ja. En tegelijkertijd, daar, daar kom ik misschien in het tweede gedeelte nog met Wim over te spreken... Het heeft volgens mij ook iets te maken met, uh, met vrijmoedigheid. Met een soort van dapperheid. Maar dat je kunt accepteren dat sommige mensen in jouw omgeving anders zijn dat jij denkt... of andere dingen doen dat jij denkt. Hè, dat, dat je dat gewoon volledig... Uh, dat, je, dat je niet alles zo aantrekt van wat hmm. zij doen. Dat heeft volgens mij ook iets met vrijheid te maken. Hm. Volgende brandende vraag. Uh, Marije Mulder, ik had eigenlijk een vraag, maar die is min of meer al beantwoord. Bestaat vrijheid? En uh, ik denk dat je daar net ook wel enigszins een antwoord op hebt gegeven. Uh. Moet ik dat moeilijke woord gaan gebruiken? Maar, uh, nee, Vrijheid is een woord waar wij constant aan werken. Wij, het, het is een woord dat wij constant... Uh... Even dat moeilijke ja? woord. Dat is één woord was, zat er in alle teksten waarvan wij zeiden... nee, dat, dat, moet je, dat moet je misschien niet gebruiken. Wat was het ook alweer? Categoritisch. Ja, maar dan kun je dus, dat kun je heel makkelijk uitleggen. Doe dat nog maar een keer. Categorize, uh, uh, dat is dat je woorden misbruikt. Uh, en soms is een categorie een stijlfiguur die wij accepteren... Bijvoorbeeld de oog, de oog van een storm of een tafelpoort. Dat is natuurlijk geen poort, toch noemen wij dat een tafelpoort. Uh, categorieën kun je echter ook met heel veel woorden die een politieke lading hebben, zoals uh, uh, vrijheid, dat kun je ook categorieën. Categorieën betekent letterlijk misbruiken, verkeerd gebruiken. He, He, en dan, dan zie je dus dat dat woorden zijn die, die wij op allerlei mogelijke manieren uh, gebruiken. Maar ook misbruiken. Dat wil zeggen dat dat woorden zijn die wij bijna om het even welk soort semantische inhoud kunnen geven. Dat gebeurt dus ook in de politiek. Ja. Waar... Uh, ja, kijk, dat moet ik ook even, even toelichten. Ja, nou wordt het moeilijk. Dat je denkt van... Uh, nee, dan nou vraag ik jou dus om iets toe te lichten, een woord. Ja. En dat doe je moeiteloos, dat is helemaal niet meer moeilijk. Maar dan zeg je iets waar iemand uh, enigszins overstuur van raakt in het publiek. En dan gaan ze dus tegen een glas tikken. Dan moet je dat verduidelijken. Ja... ja, ja. ja um... Wij zijn in onze taal constant actief met betrekking tot, uh, tot datgene wat we vrijheid noemen. En dat betekent dat de een die duidt vrijheid op die manier, de ander duidt vrijheid op die manier. Er is een geweldig verschil bijvoorbeeld, daar bestaat ook echt onderzoek naar. En in, zeker in feministische literatuur is dit veel bediscussieerd. Mannen verstaan doorgaans iets heel anders onder vrijheid dan vrouwen. En dat is ontzettend interessant. En op het moment dat je begrijpt dat je die woorden betekenissen kunt geven die niet dominant zijn. Ja, op dat moment kun je de betekenis van dat soort woorden veranderen. Ja, en dat is een constante discussie. En dat is een discussie die ook nooit volledig afgerond uh, zal zijn. En ik denk dat vrijheid, maar een ander woord is natuurlijk democratie... zijn dat soort uh, woorden. Ik verbaas me er altijd over als ik iemand uh, als Geert Wilders hoor praten over democratie. Die verstaat er toch echt iets anders onder dan ik. Goed, <tus> volgende brandende vraag. Ja. Als, je, als, je, als je veel mensen vraagt van, uh, uh, wat zou het betekenen voor je als, je als je veel geld zou hebben of veel geld zou krijgen, dan vaak hoor je dan uh, ja, dat is voor mij de vrijheid om bepaalde dingen te doen. Uh, hoe ziet u de relatie met geld en uh, vrijheid? Of ziet u überhaupt de relatie tussen die twee? Ik ben heel blij dat ik behoorlijk wat geld verdien. Ja, maar. Uh, uh, maar uh... Ja, ja. ja. door. Het, het, het, het, het levert je niks geen vrijheid op. Dat is gewoon een beetje onzin. Uh, de, de, ik, ik, ja, men zegt wel eens dat het kapitalisme op dit moment in een crisis verkeert en dergelijke. En ik heb laatst eens een keer gezegd: het kapitalisme is gewoon een crisis. Want ik weet dat toen ik geen geld had als student, hè, zat ik altijd te zeiken over geld. En nu verdien ik behoorlijk wat. En ik zit nog steeds altijd te zeiken over geld. Dus uh, zo eenvoudig is dat. En ik denk dat uh, ja, geld is, maakt ons wel tot een uh, soort van slaaf. Het is een zeer dominant uh, thema. En het lijkt er wel op dat naarmate je er meer van hebt... Eh, het nog dominanter wordt in je leven. Nog, nog één vraag. Hallo, mijn naam is Guido. Uh, is het mogelijk dat er nieuwe vrijheden nog kunnen ontstaan? Je had natuurlijk vrijheid van meningsuiting, vrijheid van beweging. vrijheid van... Het vraagt deze tijd om een nieuwe vorm van vrijheid... Ja, dat is denk ik wel mogelijk. Ik las laatst een oud, oud science fiction boek uh, van Jeff Key Samyajin. Uh, dat heet Wij. Dat is een prachtige roman. Die roman wordt over het algemeen gezien als een soort uh, van uh, uh, inleiding... Op, uh, op die prachtige boeken over dystopieën. Die, die verkeerde utopieën van uh, George Orwell, Aldous Huxley, dat soort boeken. 1984, Brave New World. Wij is daar eigenlijk een voorganger van. Van een Russische schrijver, die is En die suggereert dat er in die samenleving... die verder helemaal totalitair geregeld is... één soort vrijheid is. Dat is namelijk de, de vrijheid om te neuken. En wat betekent dat? Dat betekent dat op het moment dat jij wil... moet er altijd iemand bereid zijn om daar een antwoord aan te geven. Dan heb je een hele griezelige vorm van vrijheid, lijkt mij. René, mag ik tenslotte van jou? Ja. Nee. Het lijkt wel kwartitten. Eh, voor tussen zes en zeven. De vraag, die lastige vraag over vrijheid... die we de anderen kunnen gaan voorleggen. En ik heb er een van geen gehoord. Ik moet Stine Jensen straks nog de vraag over de liefde stellen... Nou, Laten we teruggaan naar dat uh, prachtige beeld van die man... op het plein van de hemelse vrede die de tanks tegenhoudt. En dan heb ik een hele simpele vraag. Zou vrijheid niet hetzelfde kunnen zijn als dapperheid? Oké. Okay. Vrijheid hetzelfde als dapperheid. Weet je zelf het antwoord al? Nee, want anders nee, heb ik wat, het niet gevraagd. Nee, precies. Dat, maar dat vraag ik dus even ja. ten overvloede. Maar dat is duidelijk. Ja. Ik heb hem. Dank je. zie jou straks uh, ja. hier weer uh, terug. En dit is wow. Hoe word ik wakker in één nacht van De Human. Het is nu uh, bijna half vier. Er kunnen vragen gesteld worden via Twitter. Hashtag wakkernacht of ga naar facebook.com slash durf te denken. We gaan nog tot zeven uur door en we krijgen nu uh, Laurens Knoop. Want de mensen uit het publiek stellen niet alleen vragen, ze hebben ook muziek uitgekozen. En Laurens Knoop heeft een uh, nummer uitgekozen van... Fatboy Slim. Right here, right now. Laurens, leg even uit waarom. Nou, de dood vind ik eigenlijk helemaal niet zo eng... of eigenlijk misschien ook helemaal niet zo erg. Het alternatief is namelijk dat je eeuwig leeft. En dat lijkt mij bijzonder saai. Um, ouder worden en verval, richting de dood gaan, dus... dat vind ik wel eens een lastig gegeven. En ik las ooit een stukje over een filosoof. En die had het over de dood. Uh, die zei eigenlijk van ja, je kan eigenlijk pas echt leven... als je de dood recht in de ogen kijkt. Dat vind ik zelf een vrij briljant en krachtig inzicht. En ik gebruik het ook eigenlijk dagelijks. Het geeft mij focus. Het geeft ook het idee dat je hier en nu moet leven. En ook hier en nu wil leven. Het grote nadeel van de dood is eigenlijk wel het feit... dat je niet meer met je geliefde bent. En dat is een minder gegeven. En dat, laten we zeggen, is een vrije interpretatie... van het nummer van Fatboy Slim. Uh, waking up to find your love's not here. Daar moet je dan wel mee leven. Thank mm -hmm. you. Ja, fat boy, slim was dat tijdens Wakker in één Nacht... vanuit de Westergasfabriek tot zeven uur. Vier filosofen over liefde, de dood, over uh, vrijheid, het kwaad. Aan tafel nu, René Gude. René is, uh, was hoofdredacteur en uitgever van Filosofie Magazine. En uh, hij is tegenwoordig directeur van de Internationale School voor wijsbegeerte in Leusden. En dat begon hij over 30 jaar geleden als uh, conciërge. Ik ga eerst even je tekstje voorlezen, René... want iedereen heeft een inleidende tekst gemaakt... en een aantal boeken opgegeven waar we het uh, over hebben. Jouw tekst? De mens sterft, leven de mens. U en ik zijn sterfelijk. Zelfs als je geluk hebt, is het met 100 jaar echt bekeken... De menselijke soort is een stuk minder sterfelijk. Zij is al minstens 150.000 jaar en kan het, als zij pinter is, nog lang volhouden. Wat te doen? Oriënteer al je privélevenslust op de onsterfelijkheid van de menselijke soort. Dan leef je prettig en kun je rustig sterven. Welkom, René. Dank je, Wim. Uh... Eigenlijk is dat citaat volkomen evident. Hè? Dus als wij nu onze uh, privélevenslust oriënteren op die van de menselijke soort. het is toch volkomen uh, eenleuchtend. dan zijn we een hele Maar ik uh, moet misschien voordat wij het gesprek beginnen. Uh, voor de hier aanwezigen en de luisteraars wel even zeggen. dat ik. Uh, waar, waar het het onderwerp van uh, dit programma betreft. in een speciale situatie verkeer. Um, het is het leven als voorbereiden op de dood. Ja. Nou, iedereen leeft hè, hier. Dus wat dat betreft is het een thema dat voor ons allen belangrijk is. Maar voor sommigen uh, die worden wat meer en wat directer geconfronteerd... met het fenomeen doodgaan. En nou is het voor mij helemaal niet zeker dat dat gaat gebeuren. Maar het is wel zo dat ik in 2007 kanker heb gekregen. En dat ik hier binnenkwam op twee krukken... omdat er dan een heel been geamputeerd is. Met andere woorden, ik zit wel in een... Proces, uh, ik heb chemocuren ondergaan enzovoort. Er staat overigens deze week een uh, heel mooi uh, verhaal over je in Vrij uh, Nederland, dat hier ook over gaat. Ja. ja. En je hebt, je hebt dit onderwerp uh, je eigenlijk zelf ook toegeëigend, omdat wij een aantal keren uh, hierover spraken, Omdat ja. ik dan bij je op bezoek was. En toen zei je, ik wil het ook graag hebben over een boek, dat heb je ook meegenomen van Peter Sloterdijk. Ja. Over de schijndood im denken. Schijndood, eigenlijk door te denken kun je al een soort schijndood uh, teweeg brengen. Maar daar, daar, daar komen we nog op. Want uh, uh, wat, wat ik eigenlijk vooral wil zeggen nog even... dat is dat we dat, uh, uh, hier denk ik toch onder elkaar zijn... omdat ik ervan overtuigd ben dat uh, iemand die uh, ziek wordt en uh, onzekere informatie krijgt over het vervolg van het leven... want zo'n soort dingen krijg je van artsen te horen. Je hebt zoveel procent kans om op dit en zoveel procent kans op dat. Uh, dat die, uh, die onzekerheid... Uh, uh, in principe dezelfde zekerheid is als die we allemaal hebben. En dat mensen die de dood aangezegd krijgen... natuurlijk niet van de ene op de andere dag... mij is die dood nog niet eens aangezegd... maar als mensen erover beginnen te praten met je... dat je niet van de ene dag op de andere een expert bent over de dood. Je weet toch nog net zo, godvergeten weinig van af als ja. iedereen... En daarom vind ik de titel van jullie uh, vraag aan mij heel goed. Uh, het is inderdaad het leven als voorbereiden op de dood. En het feit dat je dus in een uh, uh, ja, wat, wat acute situatie lijkt te komen... dat zet wel druk op een bepaalde dingen. En vandaar dat we straks over schijndood in het denken... over Kant en Descartes en weet ik veel wat... over het denken gaan praten. Maar het is wel, ik, ik vind het wel heel belangrijk... Dat, uh, dat ik inderdaad denk dat het leven zelf... Dat we, de, de geheimen van, dat we niet meer hebben dan de geheimen van het leven... Om die, dan, uh, om die van die dood te doorgronden. Sorry, ik moet het nog een keer zeggen. We hebben niet meer dan de geheimen van het leven... om die van de dood te doorgronden. Ja. Mooi. Weet je wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik ook heel indrukwekkend vond? Ja, ik weet niet hoe... Wat, ja, misschien moet ik er een ander woord voor zoeken, maar... Jij zei over. He, je, je, je krijgt te horen dat je, dat je, dat je, dat je kanker hebt. Mm -hmm. En toen zei jij, dat kwam als een idee binnen. Ja, dat ja, is heel ja, belangrijk. Ja. En, en dat, wat, wat, wat, is, wat is dat? Iets dat als een, hoe... Nou, kijk, uh, de, de, dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld. Dus het, uh, ik had botkanker aan mijn been. En Dat been is nu ook helemaal weg. Maar dat begon met dat mijn been gewoon brak. Nou, dat doet ongelooflijk zeer, kan ik u wel vertellen. Als je been gewoon zomaar breekt. Dus uh, daar had ik verder geen tijd om na te denken. Er was zelfs zoveel vitale uh, informatie, lichamelijke, fysieke pijn... dat er van denken helemaal geen sprake kon zijn. Dus dat, dat was de ene vorm van informatie die ik binnenkreeg... Ik hoorde krak en het deed ontzettend pijn en ik kon niks anders doen... dan gaan liggen, niet meer nadenken, andere mensen laten... je kunt niet meer handelen, je wordt behandeld, zou je kunnen zeggen. Dus dat gaat allemaal vanzelf. Maar dat was heel wat anders dan dat later een oncoloog tegen je zegt... de oorzaak van dit, deze beenbreuk was een tumor... Dat, dus ik was inmiddels al geopereerd, het was al hersteld... het was toen gespalkt en ik, ik liep alweer rond bij wijze van spreken. Het was drie maanden later, kwam het slechte nieuws erbij. Je hebt een tumor. Toen had ik dus helemaal geen fysieke informatie meer... die mij vertelde dat, men, dat mijn lijf anders was geworden of zoiets dergelijks. Het was pure informatie. Maar die informatie kwam natuurlijk behoorlijk schokkend binnen. Dat, dat verandert je leven wel enorm. Eigenlijk net zo heftig als je been breken en ineens plat liggen en niks meer kunnen... krijg je een informatie. Een, een, een, het is echt een gesprek. Het komt als een begrip binnen. En dat is een belangrijk uh, uh, onderscheid. Wij kunnen dus zowel vitaal, lichamelijk, zintuigelijk... Uh, emotioneel dingen binnenkrijgen. En dan voel je het direct aan den lijve. Maar als je uh, de boodschap krijgt, uh, je hebt kanker... dan komt dat niet binnen als een gevoel, want het deed geen pijn meer. Het was helemaal geen uh, probleem. Maar dan komt het als informatie binnen... die tegelijkertijd net zo hard je leven overhoop smijt... als uh, het breken van een been. Dus, dus informatie is een heel krachtig goedje. En we hebben dus echt twee bronnen om ons op de wereld te oriënteren. We krijgen twee vormen van informatie binnen. De ene directe fysiek en de andere uh, als idee... De schijndood, hè? Sloterdijk. Dus, noem nog even de titel van, uh, van dat boek. Schijndood, im, uh, im de de schijndood is, ja, in het Denken. De schijndood in het Denken. De schijndood in het Denken is van Sloterdijk. Dat ja. gaat over het perspectief dat je kunt aannemen ten aanzien van je eigen leven. Alsof, ja. je, alsof je er niet meer bent. Wat ja. je dus ook al tijdens je leven doet... Alsof je schijnt. Ja, René, dat is René Ten Bos het net ook al over een zekere onverschilligheid. Maar het leuke is, als je dit, dit onderscheid tot je laat doordringen... dan is dat een kans. Omdat de... Uh, uh, dat betekent eigenlijk dat die, die, die informatiekant... dus als we over onszelf praten en nadenken... dan doen we dat niet met die directe fysieke input... Dat betekent dus ook dat je, dat je in je denken over jezelf... eigenlijk een soort van, van afstand tot jezelf hebt. Een beetje onverschilliger uh, kunt zijn. Nou, dan zie je al meteen waar ik naartoe wil. Dat is namelijk dat je uh, dat ik denk dat, dat privé doodsangst... Uh, misschien iets is dat opborrelt als emotie... of dat uh, je, je een bijna fysieke zintuigelijke angst geeft. Maar dat als je je kunt verplaatsen in die boodschapkwestie, die boodschapsfeer. Uh, dat je daar mogelijk uh, die, diezelfde angst voor de dood zou kunnen... Uh... Maar dat klinkt bijna alsof je uit, uit jezelf treedt. Ja, dat is het ook. Dat is het. Ja, En dan kom ik terug op mijn, mijn citaat. Dat is dat uh, uh, de, het fenomeen boodschap is altijd iets tussen jou en iemand anders Dus die oncoloog vertelt mij iets... Ik had voor het breken van mijn been niemand anders nodig... en voor die informatie daaruit ook niet. Maar die, die, de, de, het contact tussen mij en die oncoloog was dus... die oncoloog kon mij iets vertellen dat mij volkomen van slag maakte. En vervolgens kan ik iets vragen en ik kan met die oncoloog... in gedachten of, of in begrippen over mijn uh, situatie praten. En mijn... Uh, uh, idee is dus dat het grappig genoeg zo is... dat datgene wat emotioneel, zintuigelijk en, enzovoort is... dat dat onze echte individualiteit is. Terwijl zodra we beginnen te praten over onze situatie... of iets over onze situatie horen, is dat altijd een sociale situatie. En dat, dat, om meteen eens even een... Uh, dingetje weg te nemen. Dat is dus dat de verlichtingsfilosofie... Uh, als filosofie niet de oorzaak kan zijn... van individualisme. Want individualisme komt uiteindelijk vooral... heeft als basis onze directe... datgene waarin we eenzaam zijn. Namelijk, namelijk hoe wij dingen voelen. En zodra we beginnen te praten... zijn we sociaal. Zodra we dat doen zijn we sociaal. En mijn hele truc is dus... om uh, alles wat uh, je door je lichaam... als het ware... Uh, als uh, emotie en vooral als zintuigelijke indrukken, uh, verontrust. Dat je daar vervolgens, uh, door er met anderen over te praten... een soort bijna buitenpersoonlijk standpunt kunt ontwikkelen... dat je vervolgens kunt gebruiken om jezelf, je eigen gemoederen... weer tot rust te brengen. Alsof je naar jezelf aan het kijken bent als een ja. vreemde. Ja. ja, je moet jezelf een beetje van jezelf vervreemden, ja. Ga vragen bedenken, zou ik willen zeggen. Ga veel vragen bedenken. En dan gaan wij nu. Ja, het uh, staat er naar, we gaan, we gaan naar Chef Van Oekel. We gaan naar. Ga nooit weg zonder te groeten. Waarom? Nou, ja, kijk. Uh, ik, ik probeer het een beetje op te bouwen. Hè. Dus het is ja. een tamelijk abstract idee dat wij uh, eigenlijk. Uh, zintuigelijk gesproken het meest individueel zijn. En zodra we beginnen te praten... dan is zelfs de substantie van wat we tegen elkaar zeggen is al sociaal. Het is allemaal sociaal. En als je nou in die richting beweegt... is mijn stelling dus... Uh, heb je een soort buitenstandpunt... waarmee je inderdaad je eigen coach kunt worden... en uh, ook je eigen doodsangst eventueel kunt bezweren. Dus dat betekent dat je uh, het uh, gesprek moet opzoeken. Want in het gesprek... Uh, ben je automatisch sociaal. Dus je hoeft niet meer te doen uh, om uit je eigen situatie te komen... letterlijk dan je mobiele telefoon op te pakken... en uh, tegen iemand aan beginnen te kwekken. Nou, ik zou zeggen, ga dat gesprek dadelijk allemaal aan. Maar niet na chef van Doekel. Ga nooit weg zonder te groeien...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 Er is avonds niet meer zijn. Overal valt er wel wat voor. Ieder huisje heeft zijn kruis. Wie zijn goed humeur verloor, loop zo licht, zo boos van huis. Maar bedenk toch voor je kans.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 Ga de zaal in. Mijn naam is uh, Jero. en Mijn vraag is... Zou het begrip dood uh, als ziekte gezien kunnen worden? Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Het begrip dood als een ziekte gezien kunnen worden. Waarom vind je dat een mooie vraag? Nou, omdat ik had al gezegd dat je dus uh, eigenlijk geen expert over de dood kunt zijn... want die maken we nooit mee. Dus uh, daar heb je geen ervaring mee... En als je ervoor staat, word je er niet eens beter in. Maar het, uh, het is inderdaad dus een idee. Zoals het ook bij mij binnenkwam als een idee, als informatie, als begrip. Dus hè, die, dat, dat was dan de, de, de dreiging van de dood door kanker. Maar um, de, het, het is inderdaad een begrip. En het zou zelf een ziekte kunnen zijn. Ik denk dat, dat het zo is dat. Uh, en dan kom ik. Ik laat ik meteen maar toch een beetje verraden... dat uh, een van de boeken die ik heb meegenomen is dat boek van Descartes... Uh, de Meditaties. En die, die heeft het erover dat je uh, wel hele heldere informatie... uit je lichaam krijgt, namelijk heel direct. En dat de begrippelijke informatie die je krijgt... altijd al een beetje een afspiegeling is van... want namelijk geen directe informatie, maar daarover. En bovendien is het altijd tussen twee mensen... dus je kunt elkaar ook altijd niet zo goed begrijpen. Dus dat betekent al dat zodra iets... Het iets principieel een begripskarakter heeft... dat je, dat je eigenlijk al uh, de verwarring inschiet. Dus datgene wat je met je lichaam waarneemt... is altijd gewoon de echte verandering die plaatsvindt. En datgene wat je, wat je daarover zegt... daar komt altijd ook nog die verwarrings, dat verwarringsidee bij... En uh, de, de hele truc van filosofie, zou ik haast willen zeggen, is proberen om laten we dan tenminste dat deel van al die veranderingen die ons overkomen, die we fysiek waarnemen, uh, dat deel wat we nog uh, vergroten door over met begrippen te gaan werken, waarover we in verwarring raken, laten we proberen die verwarring tenminste weg te nemen. Dus filosofie is de liefde voor wijsheid, dus de liefde om die verwarring in ieder geval te proberen te reduceren. En in die zin, het is een cognitieve ziekte, maar als je zou zeggen, is het begrip dood geen ziekte, zou ik zeggen ja, een cognitieve ziekte en is nog te genezen ook. Volgende vraag. Uh, ja, um, de filosoof Susan Sontag heeft veel geschreven ook over dood, ziek zijn. En uh, net als jij heeft ze daar een uh, hele uh, rationele kijk op. In de zin dat ze alle informatie uh, over het idee kanker probeert te verzamelen. En mijn vraag is eigenlijk, dat begrijp ik verstandelijk. Maar laat het gevoel en het lichaam zich zo makkelijk parkeren... op het moment dat je hoort dat je een dodelijke ziekte onder de leden hebt. Dat is Stine Jensen. Ja. Uh... Nou, ik, ik denk inderdaad ook in het verlengde van de vorige vraag... ook over rationaliteit. Uh, uh, ik ben er ook weer met mijn geliefde Descartes... die ik niet meegenomen heb, of die, die ik meegenomen heb maar van, straks pas zouden bespreken... Uh, het idee dat rationaliteit niet meer kan doen... dan dat je daarmee een architect van je passies kunt worden. Architect van... En dat je dus uh, die, die lichamelijke en zintuigelijke en emotionele kwesties... die daarmee met, met het lichaam samenhangen... dat je die van zijn levensdagen nooit echt kunt verdrukken. Je kunt wel met een verkeerd idee... kun je... Uh, nou, je nou, laat ik zeggen, je kunt het inderdaad wel doen. Je kunt wel uh, de passies onderdrukken... maar dat betekent dat je een verkeerd idee loslaat op uh, je situatie. En wat ik probeer is de rationaliteit niet zozeer de overhand te geven... als wel eerder nog te beperken in die zin... dat je uh, probeert de informatie zodanig te processen... dat je geen verkeerde uh, vooroordelen uh, uh, gaat koesteren. Dus bijvoorbeeld uh, als men mij zegt dat het de, de situatie onzeker is... en eventueel een percentage bijnoemt... Uh, dan is de situatie echt onzeker. En wij zijn geneigd vanuit onze passies en vanuit onze hartstocht... om te zeggen, nee, het moet goed gaan. En dan gaan we positief denken. Of nee, nou, nou is het afgelopen, het is echt kloot. Ik uh, leg me erbij neer. En uh, uh, dus helemaal meegaan met de passies zou in dit geval eerder betekenen... ik word positief, positief denker of positief positivo. Vreselijk vind ik dat. Of ik word negativo, ik ga op de bank liggen huilen. Vind ik eigenlijk ook niks. Dus de, de, de truc is dat je probeert niet, niet te oordelen. Je hebt niet voldoende informatie gekregen om het zij negatief te zijn... het zij positief te zijn, dus moet je niet negatief en niet positief zijn. En volgens mij uh, uh, uh, blijf je daarmee uh, het dichtste bij die informatie... die jouw eigen lichaam je geeft, maar ook je geliefde uit je omgeving, by the way. Dus het, is niet alleen, het gaat niet alleen om je eigen lichaam... maar ook gewoon om je fysieke contacten met je geliefde in je omgeving. Maar je moet eigenlijk eens proberen niet te oordelen. Dus het is misschien wel rationeel... maar ik zet de ratio bijna tegen zichzelf in. Volgende vraag. Ja, mijn naam is Titia en volgens mij gaat mijn vraag over wat je net zegt. Is het niet de kunst om... ...daarbij te blijven, juist bij dat lijf en die waarneming. Want zodra we sociaal worden en gaan praten, sluit dat oordeel dus super snel in, volgens mij. Ja. Dus je zegt eigenlijk, ik zet de ratio in tegen de ratio, maar hoe doe je dat dan? Nou, dat... In het praten, mijn beleving is dat je het dus probeert, heel, heel moeilijk, maar probeert erbij te blijven. Bij ja, dat, bij nou, dat op, op, lijf en die ervaring. Maar dat doe je met praten met iemand anders? Nee, volgens mij nee. niet erover praten. Niet nee, doen. Nou, ik denk toch dat dat wel, dat dat wel een goede zet is. Um, het, het is dus eigenlijk... eigenlijk dat is een, een, een, een, het, het idee... Het is de verhouding tussen passie... Of, of wat jou fysiek overkomt... En je emoties, je angsten en zo. Uh, en de ratio. Uh, je, je, je, je passies... Je fysieke dingen... Die, die, die suggereren jou iets. Bijvoorbeeld... Als je goed nieuws krijgt, oh, het gaat goed, ik word positief. Als je slecht nieuws krijgt, oh, het gaat slecht, ik uh, doe niks. Dus als je je passies gewoon op hun beloop laat... en niet een beetje de architect daarvan wordt... ze niet uh, bijknipt, zou je kunnen zeggen... Uh, dan doe je het een of het ander. Maar strikt genomen heb je daar te weinig informatie voor. Dus je weet eigenlijk al dat dat een en het ander... allebei vergissingen zijn. Want je, hebt, je, je weet dat niet hoe je dat moet doen. En dan vind ik dat de ratio... Uh, de, dus je vroeg me net, geloof ik, hoe, hoe je dat dan doet, om dat niet oordelen. Nou, dat is een, dat is een, een onvoorstelbaar gedoe. Want uh, uh, je, je bent uh, voortdurend in het geweer met, met echte, echte angst en echte hoop. En uh, om dat uh, te beperken zou ik dus juist willen aanbevelen om, om wel te praten. Babs, mijn vrouw is hier. Uh, wij hebben ons helemaal suf ge, uh, gekletst. Dus je tafel, tafel de mogelijkheden. Ik bedoel, kijk, kijk hoe, hoe, hoe, uh, hoeveel kansen het is dat, het, dat je positief kunt zijn. Of je zegt, hoeveel in, echte informatie je hebt om positief te zijn... en hoeveel echte informatie je hebt om negatief te zijn. En daarmee kun je steeds die passies uh, corrigeren. Nog een korte vraag. We hadden het net over die, uh, die, die slingerbeweging van positief naar negatief. Maar is het juist niet zo dat als je met de dood wordt geconfronteerd... en ik weet dat inderdaad niet... Dat die berusting een soort van vrijheid of een wijsheid oplevert. Van. Ja, dit, je, hoeft te just, je bent een onderwerp geworden van de dood. Ja. En, dus je bent bevrijd van een heleboel vragen en tobben. En... Ja, ik vind het, dat. Vind ik, dat ben ik volkomen met je eens. Ik bedoel, je kunt het je al meteen voorstellen. Dus daar hoef je dus blijkbaar niet uh, het nieuws voor aangezegd te krijgen. Maar ik, ik vind dat inderdaad een. Uh, dat, dat is een ervaring die mij ook is overkomen. Dat is dat je. Dat, dus het is dus heel verwarrend om uh, uh, um dit soort nieuws te krijgen. Maar een van de dingen is dat je inderdaad... Uh, dat er een berusting, als het ware, aan jou wordt voorgelegd... aan jou wordt bijna opgedragen... Uh, die je in het dagelijks leven bijna nooit kunt bereiken. Dus in het leven uh, ga je heel druzig uh, alle kanten op. en Je zou je willen dat je wat berustender was, wat rustiger, wat meer... Uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Je kunt daar mooie uh, termen aan geven. En als je ziek wordt, krijg je dat inderdaad cadeau. Je kunt dus uh, fantastisch ziektewinst boeken, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat wens ik ook iedereen toe die ziek wordt. Als je dan toch ziek be bent, <laughs> boek dan ook maar ziektewinst. <laughs> maar een van de dingen is wel dat je, dat je ontslagen wordt van ja. een hele hoop uh, uh, ge, uh, uh, gedoe. Hè? En dat je daar even niet. Dat je gewoon niet daarop hoeft te antwoorden. En dat is heel erg mooi. Uh, moet onmiddellijk ophouden, want het duurt allemaal veel te lang. Maar nee. het grappige is wel dat, dat berusting iets is waar wij dan allemaal naar zoeken. En ik denk inderdaad dat als je ziek bent, kun je dat extra makkelijk oefenen. Ook als je griep hebt trouwens, maar gewoon ja. als je ziek bent. Uh, maar het, het maffe is dat, het, dat diezelfde berusting wel weer ongelooflijk op de proef wordt gesteld... zodra er ergens hoop uh, om de hoek komt kijken. En dan wil je toch weer terug in dat gedruzige gedoe. Nee, je hoeft het niet op te houden, René, maar... Uh, ik heb nog wel, maar dat komt straks. Die vraag van jou te goed. Dus die ja. moeilijke vraag over dit onderwerp... die dan tussen zes en zeven op tafel komt. En Stine Jensen mag het dadelijk alleen bedenken voor, uh, voor straks. Dit was het tweede uur. Hoe word ik wakker in één nacht van de human? Over een paar minuten zijn we er weer. En dan met Stine Jensen en Ger Groot over de liefde en het kwaad... En het aanwezige publiek hier in de Westengasfabriek. Blijf ons vooral ook uw vragen en opmerkingen sturen. Naar facebook.com slash durftedenken. Of twitter. Naar hashtag bakkenacht. Tot na het nieuws.